het zijn de buren uit de straat? Dan pak je gauw een bier. En de flesje cola. Want ja, je bent gauw uitgebracht. Op de camping. Met z'n allen bij elkaar. Op de camping. Zet de champagne maar klaar. Op de camping. S'avonds klokken met elkaar. Op de camping. Op de camping. Op de camping? Camping. Camping. camping. De hele nacht al had je op de wc Op de camping beestjes in beestjes mbt Op de camping. Ik wil weg de Ik wil naar Haas Ik zit hier nog geen vijf minuten Of die hele camping komt op mijn straat.